De bankverzekeraar wil het merendeel daarvan, 1,1 miljard dollar, gebruiken om, het, om de resterende staatsschuld af te lossen. Egon kreeg tijdens de financiële crisis 3 miljard euro van de overheid. De helft daarvan is al terugbetaald. Egon wil voor juli de rest afbetalen. In Oekraïne zijn de herdenkingen begonnen van de ramp in de kerncentrale van Tsjernobyl, Vandaag precies 25 jaar geleden. In de hoofdstad Kiev is vannacht een speciale kerkdienst gehouden waarbij de klok 25 keer werd geluid.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 Het weer vrij zonnig, maar vanmiddag ontstaan wat stapelwolken. Maxima tussen 14 graden op de Wadden en 20 graden in het binnenland. ANUW-verkeersinformatie. De, de ochtendspits is nog niet voorbij, met nog 35 files, in totaal 150 kilometer. Het meeste daarvan staat rond Amsterdam, bij Utrecht en in het zuiden van het land. Toch zijn er weinig opvallende files. Op de A20 van Gouda naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Terbrechtseplein. Er staat 5 kilometer file, er is één rijstrook dicht. Lang zijn de dagelijkse files richting Utrecht, vooral op de A27 vanuit Almere. Er staat tussen knopen EMS en Utrecht-Noord 12 kilometer. En de A28 Zwolle richting Utrecht, tussen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 Het NOS Radio 1-journaal. Het Lara Rensen. Eén goedemorgen, het is vijf minuten over negen. De missie in Kunduz is nog niet begonnen, maar de Tweede Kamer debatteert er vandaag alweer over. Dat gaan we zo alvast op vooruit blikken. Dat doen we met onze redactie in Den Haag. Eerst maar eens eventjes naar Syrië.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 Hij is Vandaag wat Gaddafi is doen aan Misrata en andere steden. Wanneer Gaddafi deed dat, de wereld, inclusief de Verenigde Staten, doet met zijn burgers he hetzelfde als Gaddafi in Misrata the doet, en Gaddafi werd toen door de hele wereld afgeschreven. Het Syrische regime moet ook buitenspel worden gezet. This regime should be isolated from any every international fora. This regime is uh, leaders should be targeted in terms of uh, imposing sanctions on them. And and I think uh, the United States should be clear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 eh mee klaar te de Syrische regering hoe afschuwelijk wij dit gedrag vinden en toe eh aanmoedigen ze beide eh door er tegen te spreken maar op andere manieren eh te stoppen en te moeten middelen om het geweld te stoppen maar wat die precies moeten zijn wordt niet duidelijk. Ook minister Rosenthal van buitenlandse zaken laat te weinig zien zegt CDA-kamerlid Henk Jan Ormel. Rosenthal zou zich in EU-verband moeten inzetten om te komen tot een VN-resolutie. Uh, Syrië ligt in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 Uiteraard houden wij u vandaag op Radio 1 eh, op de hoogte... over de ontwikkelingen in Syrië en eh, die in New York... als de VN-veiligheidsraad inderdaad vanmiddag komt met een verklaring over Syrië. Dan door naar Den Haag. Eerder dit jaar stemde de Tweede Kamer in... met een politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz. Vanavond debatteert de Tweede Kamer daar opnieuw over... terwijl de missie nog niet eens is begonnen. Verslaggever Wilco Boom, eh, vertel eens waarom is dit nodig? De Kamer heeft toch al het licht op groen gezet? Ja, goedemorgen Lara, dat heeft de Kamer inderdaad gedaan, eerder dit jaar al, maar de Kamer heeft er toen een groot aantal voorwaarden verbonden. De opleiding voor die agenten in Afghanistan moest bijvoorbeeld langer dan gebruikelijk worden, acht in plaats van zes weken. Er moest ook nog eens tien weken herhalingstraining bijkomen en een garantie dat die agenten niet voor militaire doeleinden zouden worden ingezet. Nou ja, het kabinet heeft destijds beloofd aan al die eisen tegemoet te komen. Uh, premier Rutte die heeft zichzelf uh, zelfs persoonlijk garant gesteld. En het debat van, van, van, van vanavond gaat over de vraag... of de Kamer met al die toezeggingen die vorige week op schrift nog eens zijn binnengekomen... of de Kamer daar wel tevreden mee is. Hmm. En als we niet tevreden zijn, zou het dan kunnen dat de missie nog wordt afgeblazen? Nou, uh, er is niet aan alle voorwaarden voldaan. Uh, het is bijvoorbeeld nog niet zeker of agenten die buiten de provincie Kunduz aan het werk gaan... na hun opleiding. Of die wel hun vervolgtraining kunnen vol, uh, volgen. Maar dat afblazen, dat uh, ligt toch niet heel erg voor de hand hoor. Want daar is er al te veel voor gebeurd. Want voor wie hangt dat af? Welke partij? Ik ben in ieder geval GroenLinks uh, heeft het ook harde eisen gesteld. Ja, precies. Hè, de VVD, CDA, D66, die zijn wel akkoord. En cruciaal zijn de ChristenUnie en vooral GroenLinks. Om die reden heeft minister Hille van Defensie vorige week ook uh, de Kamerleden Voor de Wind en Peters nog eens uitgenodigd voor een gesprek. Om, om aan te geven uh, ho hoe goed uh, de toezeggingen van het kabinet toch wel zijn geeft ook aan hoe belangrijk hun mening voor het kabinet is. Maar zij hebben die uitnodiging afgewezen. Ze hebben uh, aangegeven, wacht het de debat van dinsdag, van vandaag maar af. Uh, overigens, de ChristenUnie, uh, daar is de lijn uh, de dat hun vraag niet is hoe de missie door, of, maar of de missie doorgaat, maar hoe die zal doorgaan. Die zijn dus positief. De echte sleutel ligt bij GroenLinks, want daar hebben ze vandaag uh, vanochtend eerst nog een fractievergadering. Daar ligt het best moeilijk, dat was begin dit jaar ook al zo. Maar goed, to ook toen hebben ze uiteindelijk na veel wikken en wegen ja gezegd en dat gaan ze nu waarschijnlijk weer doen. Ik kan me voorstellen dat het kabinet nog wel wat pogingen doet om invloed uit te oefenen op die beslissingsprocessen binnen de fracties. Uh, nou, ja, dat klopt. Om die reden uh, nodigde hille dus de minister van Defensie vorige week die Kamerleden van GroenLinks en uh, de ChristenUnie uit... Maar ja, die gaven aan uh, daar niet al te veel behoefte meer aan te hebben. En um, ja, uiteindelijk komt het natuurlijk toch op dat debat aan. En bij GroenLinks zijn ze heel erg van de zorgvuldigheid op dit onderdeel. Omdat het allemaal zo moeilijk ligt. En vandaar dat ze dus vandaag eerst die uitgebreide fractievergadering hebben. En waarschijnlijk aan het begin van de middag wordt dan wel op hoofdlijnen duidelijk of het op groen gaat. Wat overigens dus wel verwacht wordt. Oké, okay, nou, dat wachten we rustig af met jou samen. Wilke Boom, dankjewel. Zo dadelijk, Londense politie houdt anarchisten extra goed in de gaten. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het huwelijk van William en Kate. Nog vier dagen, dan gaat het gebeuren. Is naar Wijnand Zwaan. Wijnand, hoe is het uh, op de weg? Ja, de ochtendspits die is uh, snel aan het oplossen. De meeste files staan nog bij Amsterdam en Utrecht. 30 stuks in totaal. Opvallend is de file op de A10 Noord. Uh, bij Amsterdam dus, tussen Schellingbouden en Zeeburg... staat 3 drie kilometer file richting Amersfoort. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rijstrook dicht. Na 20 vanuit Gouda tussen moordrecht... En knopen ter plein 6 kilometer. Is daar een aanrijding geweest, de rechterrijstrook is nog afgesloten. En de A28 van Zwolle naar Utrecht, lange dagelijkse vide nog, tussen Nijkerk en Amersfoort 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal, het Lara Rensen. In de laatste maanden van de burgeroorlog in Sri Lanka... zijn tienduizenden burgers omgekomen. De oorlogsmisdaden van het regeringsleger en de Tamil-gebellen. Dat is de harde conclusie van een rapport van de Verenigde Naties... naar de laatste maanden van die oorlog. En het was in 2009. Correspondent Wilma van der Maten vertelt wat er nou precies in dat rapport staat. Volgens die VN-commissie, die dus met verschillende getuigen heeft gesproken... die zegt dat zowel de regering als de tamil in die laatste maanden van het offensief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 En de mensen die probeerden te ontsnappen, dat die werden doodgeschoten. Mm. Ja, Dus aan de ene kant krijgt de regering ervan langs... Eh, omdat zij gewoon hebben gebombardeerd, domweg hebben geschoten eh, op burgers. En aan de andere kant zegt het rapport, maar ja, eh, het waren wel de Tamil-tijgers... die eh, de bevolking als menselijk schild gebruikten. Ja, aan beide kanten krijgen er ervan langs. Maar ja, het grote probleem is natuurlijk nu dat die hele top van die... Eh,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 dat die daar de gevolgen van zullen merken. En ook de VN zelf. Want geloof maar dat er uh, de komende dagen VN-medewerkers... de klanten zullen worden uitgezet. Want dat is een beetje zoals Sri Lanka opereert. Haar de harde reactie dus van de regering in Sri Lanka is te verwachten. Correspondent Wilma van der Maten was dat. Het is 16 minuten over negen. We gaan weer eventjes naar Mark Robin Visser. Die heeft vanochtend daar bij Castricum op de camping... al schoongemaakt, koffie ja. gezet. Uh, maar nou willen we eigenlijk wel weten... hoe het er zit met de opbrengst van het afgelopen weekend. Mark Robin? Ja... Ja, voor niks gaat de zon op, de schoorsteen moet roken, ook op een camping. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar uh, ik zit hier eventjes... de verse kranten zijn hier net aangekomen, waaronder het Noord-Hollands Dagblad, die kopt. Even kijken hier, de krant staat hier bij de supermarkt in het rek. Toeristen geven recordsom uit. Nou, en dat bedrag weer, hè, hebben we vanmorgen al eerder gehoord... 750 miljoen euro euh, heeft het opgeleverd of gekost. Het is maar net aan welke kant euh, van, van, de, van, de, van de handel je staat natuurlijk. Maar euh, meneer Van Vught van uh, Camping Geversduin uh, mag ook niet klagen. Maar klopt. De administrateur is zojuist gekomen, die gaat uh, de centen tellen. Ja, dat is inderdaad. En, uh, Ik nou, hoorde dat er echt ook nog zo'n telmachine bij aan de pas uh, komt. Er is dus nog heel veel cashgeld waar mensen mee betalen. Ja, al wordt het wel steeds minder. Mensen gaan het toch steeds meer over naar het pinnen. Ja. Dus wat dat betreft uh, is dat wel prettig. Dus ook, uh, Er is uh, weinig meer te halen op het gebied van cashgeld. Nee, ja, precies. Zeg, uh, de supermarkt is open. Meneer Vos uh, zwaait hier de scepter. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, we horen de kassa op de achtergrond uh, rinkelen. Dat uh, zal u goed doen. Uh, ja. Hij zal iets minder rinkelen dan de afgelopen week. Ja? Maar toen was het echt uh, big ja, business? nog nooit zo'n zo drukke paas meegemaakt uh, in de afgelopen tijd. Hoe was het? Vertel eens. Ja, hectisch en druk. Alle registers moesten in één keer opengetrokken worden. Dus je moest ook... Uh, kijk, anders is de maand april, dat gaat heel geleidelijk omhoog. En dan uh, kan je langzaam inkomen, maar in één keer moest alles uh, tegelijk. En uh, ook de machines moesten aan de bak. Uh, maar ook het personeel, ja. En dan moest je iedereen er wel eventjes... Uh, ja. helemaal uh, op de goede rit zetten. Ja. U heeft hier een supermarkt, maar u doet ook uh, de snackbar. Ook heel belangrijk op een camping. Heel belangrijk. Hoeveel uh, patat is er nou doorheen gegaan hier in Kastrikum? Nou, ik denk wel zo'n beetje ongeveer 350 kilo patat ongeveer. Even denken, hoeveel porties zijn dat? Dat nou, zijn denk ik ongeveer, nou wat zal het zijn? Tussen, uh, tussen 2.5 en 3.000 porties ongeveer. 3.000 porties friet. Nou, en dat is, ik hoorde van, uh, van meneer Van Vucht dat er 2500 mensen hier staan. Ja klopt, dus uh... Tonden, moet ik zeggen. Ja. Eén portie per persoon. Dat is één portie per persoon, meneer Vos. Ja, en dan heb ik het nog een eens over, over de... Over de mayonaise. Nou, nog een eens de Maar ook in de winkel, <laughs> over de broodjes. Ja. Wij bakken natuurlijk onze eigen broodjes, croissantjes en keizers. Iedereen wil ochtends een warme croissant. Dat bedoel ik. Dus, en dat is ook gemiddeld 3000 per stuk per dag. U heeft een vliegende start gemaakt. Ja. Is dat belangrijk voor, voor uw bedrijf om goed uh, lekker te ja, beginnen? Ja, want je moet natuurlijk in één keer de, de hele winkel vol hebben. Dan staat alles op de plank en je hebt nog geen cent verdiend. En uh, ja, dan is het wel prettig als het verkocht. Je ja, moet investeren om, om alles, want deze winkel is de winters natuurlijk dicht. Ja, dan zijn we gewoon dicht. Dan is die ook gewoon leeg. Hier is de opslagruimte van het terras bijvoorbeeld. Dus, en van de winter zijn we wel open in de weekenden voor feesten, partijen. Ja. En op zondag uh, voor de wandelaars. Ja. Nou ja, en dit jaar was het natuurlijk heerlijk met de, met de sneeuw en gluurwijn en alles. Het gaat gewoon helemaal ja, goed hier de, in Kast. De, contrast met wat er nu gebeurt, ja. uh, 26, 27 graden. Ja, en de visnetten en de teenslippers staan alweer heerlijk. Uh, het ziet er gewoon allemaal heerlijk uit. Mag ik blijven, meneer Van Vught? Ja, oh, je mag gewoon blijven. Ja. Ik wil best beste voor werken ook. Uh, we hebben een tentje al uh, voor je klaarstaan. We dus hebben een tentje, Lara. Nee, Mark Robin, jij gaat gewoon <laughs> terug. We willen je morgen weer oh, horen. Ik moet, ik moet terug, meneer Van Vught. Nou, oké, ja. Helaas. Van harte welkom volgende keer. Groeten uit Castricum, Lara. En tot morgen. Dank je, tot morgen. Mark Robin Visser was dat. Goed, wij gaan natuurlijk, het huwelijk. Want we moeten natuurlijk uitgebreid voorbespreken. Het is pas over vier dagen, maar we kunnen er niet genoeg over hebben. Over vier dagen trouwt prins William met zijn Kate. Politie in Londen maakt zich zorgen over de acties van Londense anarchisten. Ze doen er alles aan om ze tegen te houden. Die anarchisten zijn van plan de te verstoren. Correspondent Arjen van der Horst zocht ze op.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 Het huwelijk. Heeft hij er ook zoveel zin in? Vier dagen nog. We gaan waarschijnlijk wel elke dag erop uh, vooruitblikken. En uh, aanstaande vrijdag is er een uitgebreide uitzending op tv en op radio over het huwelijk tussen Prins William en zijn kate. Dan naar Apeldoorn voor het einde van de uitzending, moeten we daar nog even heen. Want het is voor de tweede keer dat een deel van het monument... de dwangarbeider is gestolen. Het gaat om een bronzen mannetje van zo'n 30 centimeter hoog. Het beeld was al een kopie, een replica... omdat het originele in 2000. 8 of 2007 al werd gestolen. Het monument gedenkt de razzia's in Apeldoorn... en de verschrikkingen die de dwangarbeiders in Camp Rees hebben meegemaakt. We praten erover met uh, Arend Disberg, voorzitter van de stichting Dwangarbeiders Apeldoorn. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat is uh, natuurlijk vreselijk. Vooral vanwege de aanstaande herdenkingen die eraan zitten te komen. Wat, wat moet u nu? Ja, wat moeten we nu? Het, punt 1, natuurlijk is het vreselijk. Het is verschrikkelijk. We hebben op 17 april uh, jongstleden de bevrijding van Apeldoorn gevierd. 4 mei staan we stil bij uh, alle mensen die zijn overleden in de oorlog. En uh, ja, nu is ons mannetje, dus een onderdeel van ons monument, gestolen. En we hopen dat er weer, uh, weer een nieuwe kopie gemaakt kan worden. Maar, ja, maar binnen zo'n korte vanaf. tijd... Nee, dat redden we niet. Nee? Nee, nee, nee. De vorige keer was 2008. En toen hebben we bijna een week of drie, vier moeten wachten voordat er een nieuw mannetje kwam. Mm. Want die moet weer gegoten worden, dan moet weer geslepen worden en dan weer geplaatst worden. Dus zo snel gaat het niet. Nee. Want even voor de duidelijkheid, u zei het al, het is onderdeel van een, van een groter monument. Het is een, een zuil die met ringen um, daar staat. En in die zuil staat dat, of stond dat mannetje, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, dat is correct. Uh, Apeldoorn heeft een heel mooi gemeentehuis. Er zit pal aan de markt. De markt is een heel historische plek. Daar zijn alle mensen in 1944 bij elkaar bij elkaar gedreven, opgedreven en later afgevoerd naar de ijssellinie en dan zijn er een aantal en 850 uit Apeldoorn in Reestrecht gekomen in het werkkamp. En het gemeentehuis heeft zuilen voor het gemeentehuis staan. In een van die zuilen is het monument verwerkt en het bestaat uit een mooie grondplaat, een tussenring waar men bloemen op kan leggen en dan op ooghoogte een mannetje die uh, met een rechterrug tegen de zeilen staat, met het hoofd gebogen. En die symboliseert dan, uh, ik sta hier wel, maar ik geef niet op. Nee, maar goed, dus nu dus weg. Ja, um, ja en ik denk dan meteen aan uh, brons of koperdieven. Want het ja, is van, van brons. Dat moet, dat moet ook hoor, dat moet ook, daar moet je ook aan denken. Mensen die kijken niet naar de emotionele waarde, maar die kijken gewoon naar het gewicht van een uh, bronsen beeldje. Het gebeurt op een graafplaatsen. het gebeurt nou bij ons voor de tweede keer. Mm. Dat ding weegt ongeveer 3 kilo. En in 2008 was het ongeveer 100 euro aan materiaalwaarde. Dus aan smelt, omgesmolten bronswaarde. En uh, ja, het maken kost tussen de 2.000 en 3.000 euro. Maar het wegnemen, dat is gewoon verschrikkelijk. Want je doet er zoveel mensen verdriet mee. Mensen hebben me gebeld, hebben me gemaild. Die zijn helemaal verslag. Ja, en je snapt het ook niet. Hè? Doe, doe dat dan op een ander moment. En niet ja. uh, nu, juist nu niet. Ja, nou, helemaal nooit natuurlijk. Maar nee. uh, kom dan even vragen om 100 euro. Dat ja. kun je beter hebben dan dat je dit allemaal doet. Ja. Want speelt het monument een belangrijke rol bij de herdenking? Ja, ja, we hebben elk jaar op 2 december een herdenking in Apeldoorn. En dan komen er ongeveer 200 tot 300 mensen. Die komen dan op de herdenking af van het hele land. Dus niet alleen Apeldoorners hebben in de camper gezeten, maar ook mensen uit Haarlem, uit Den Haag, uit Rotterdam. En uh, het is het plekje. ...waar ze dus bij elkaar kunnen komen om samen te herdenken. En dus, het, zover ik weet, het enige monument uh, waar de bij dus allemaal bij elkaar komen... ...om op 2 december de verschrikking uh, van het kampgeest te herdenken. En hoe gaat u dat nu oplossen voor de komende herdenking? Nou, dus is nog geen 2 december. Hè, dus het komt allemaal goed. Ja. Ik heb die mensen allemaal naar lijn gehad en gezegd van... ...het komt allemaal goed, we gaan de gemeente weer benaderen. De gemeente is eigendom. Eigenaar moet ik zeggen, die is eigendom... Rechten van het monument. Ja. Die gaat dan aangifte doen en dan hopen we dat er weer een nieuwe gemaakt kan worden. En op, en op 4 mei? Op 4 mei, ja. Het, het blijft kaal. Dan gaan we met z'n allen naar het Oranjepark. Dan gaan we de dode indenking vieren, bedenken, herdenken. En dan uh, moeten we er maar langs heen lopen en dan denk ik dat het binnen een maand weer voor elkaar komt. Goed. Erin dank. Voorzitter dag, van de Stichting Dwangarbeiders Apeldoorn. over dat uh, gestolen bronzen mannetje van uh, zo'n 30 centimeter. Zeggen. Mocht u het zien, meldt u dan eventjes. Het is half tien, we zijn aan het eind gekomen van het NOS Radio 1 journaal voor nu. In de loop van de ochtend uiteraard meer dan anderen, bij de collega's van de KRO, Sven Kokkeman. Goedemorgen. Dag Lara, goedemorgen. GroenLinks en de ChristenUnie willen niet met Hans Hille, de minister van Defensie in een achterkamertje... om te praten over de missie naar Kunduz. Dat willen ze in volle openbaarheid doen. Joël voor de wind van de ChristenUnie het ligt dat zo meteen toe. Verder is het een grote schande dat leerlingen van het MBO... veel te slecht kunnen schrijven en kunnen rekenen. Rinoi Kan, uh, Alexander Rino kan wel te verstaan. De voorzitter van de CER is ook van de Stichting Lezen en Schrijven... vindt dat dat niveau omhoog moet. Nee, zeggen de MBO scholen en ook uh, de Onderwijsraad, want uh, dan is er minder tijd voor stages... en dat is ook een bedoeling van uh, dat MBO. En Greenpeace is onderweg naar Fukushima om de straling te meten. Dat en meer. En Goedemorgen Nederland, Zometeen naar het nieuws... van, nou, bijna doorhaald, half tien. 5, Radio 1, 3, het NOS-journaal. Egon verkoopt de levensherverzekeraar Transamerica Reinsurance. De verkoop levert Egon 1,4 miljard dollar op. De Bankverzekeraar wil het merendeel daarvan, 1,1 miljard dollar, gebruiken om de resterende staatssteun af te lossen. Door het noodweer in de Amerikaanse staat Arkansas zijn zeker vier mensen omgekomen. Twee mensen kwamen om bij een tornado. Zo'n 100 huizen werden daarbij verwoest. En twee mensen kwamen om bij overstromingen. In Arkansas heeft de gouverneur de noodtoestand nu afgekondigd.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 ANB verkeersinformatie De files van de ochtendspit zijn nu wel snel aan het oplossen. De meeste files staan nog bij Amsterdam en Utrecht. In totaal staat er 80 kilometer. Wat opvalt is de wat langere file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Bussum en Muiderslot, 6 kilometer. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Raasdorp 7. En de A27 van Almere naar Utrecht bij Bildhoven, 5 kilometer.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 Het NBO moet voluit strijden voor beter reken- en taalonderwijs... ...vindt SR-voorzitter Alexander Rinnooy kan Greenpeace is onderweg naar Fukushima om de straling te meten. De ChristenUnie en GroenLinks willen niet met de minister van Defensie... ...Hans Hille in een achterkamertje om te praten over de missie naar Kunduz. En dat ochtendumeur van Diederik Ebbingen. Het is twee minuten over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Thijs Boedens is vanochtend in Leiden. Straks worden hier in het Academiegebouw van Leiden honderden studenten bijgepraat over de kansen die in China liggen. Want dat is de toekomst. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen Nederland. We hebben het middelbaar beroepsonderwijs nodig... om laaggeletterdheid aan te pakken, zegt servoorzitter. Alexander Rinno Kan de regering wil laaggeletterdheid tegengaan... door veel meer te doen aan rekenen en taal. Maar het MBO zelf is daartegen. Dat vreest dat er te weinig tijd overblijft voor praktijkonderwijs. Alexander Rinno kan. goedemorgen. Goedemorgen. U bent ook voor de stichting Lezen en Schrijven. Ja. Schrijft u zelf wat, eigenlijk? Nou ja, eerlijk gezegd, dat denk ik nou wel. En ja. ik ben gelukkig niet de enige, maar er zijn uh, heel veel Nederlanders die dat ook doen. En er zijn tezelfde tijd ook veel te veel Nederlanders die het eigenlijk niet doen. En daar gaat het over de strijd tegen de laaggeletterdheid. Ja, want u trekt nu echt aan de bel, want u vindt dat er veel en veel te veel mensen uh, slecht schrijven en slecht uh, rekenen. Zeker als ze voortkomen uit dat uh, MBO. En u zegt, zij zijn de motor van de economie. Hoe uh, behoord is het gesteld? Anderhalf miljoen Nederlanders kunnen onvoldoende lezen en schrijven. Anderhalf miljoen, tien procent. is een ongelooflijk groot aantal. Dat is overigens helemaal geen nieuw gegeven, we weten het al heel lang. Er is een stichting lezen en schrijven opgericht waar ik voorzitter ben van de Raad van Advies. En die doet al heel lang heel goed werk op dit terrein, maar we vinden allemaal dat er meer moet gebeuren. En ik ben vooral erg blij dat dit kabinet, en met name mevrouw van Bijstelveld, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, van plannen dat ook echt te gaan doen. Ja, want zij wil taalonderwijs voor peuters, een actieplan voor middelbare scholen en een plan voor het MBO. Wat is de kern? De kern is eigenlijk vooral dat we niet accepteren... dat zoveel leerlingen die verschillende scholen verlaten... met onvoldoende lees- en schrijfvaardigheid. Dat geldt natuurlijk in de allereerste plaats voor het basisonderwijs. Maar we moeten gewoon vaststellen dat, om welke reden ook... ook heel veel leerlingen die toch in het mbo belanden... nog steeds niet voldoende goed lezen en schrijven. En wij vinden het essentieel dat dan in vredesnaam... maar om het mbo die vaardigheid alsnog wordt bijgebracht. Ja, dat vindt de minister overigens ook. Overigens, vandaag is er een debat in de Tweede Kamer... over, dat, eh, over het mbo en het taalonderwijs. Maar nou zegt dat zelf, luister eens, wij zijn er ook om stageplekken te geven aan die leerlingen. Want dan kunnen ze namelijk in de praktijk een vak leren. En dat gaat allemaal ten koste van die praktijkervaring als u dit wil gaan doen. Nou, Dat, dat uh, hoeft wat mij betreft absoluut niet zo te zijn. Ik ben de laatste om te ontkennen hoe belangrijk het is dat het mbo dat ook doet. Dat inderdaad mensen ook vakinhoudelijk worden voorbereid wat ze later moeten doen. Maar een van de belangrijke methoden die beschikbaar is nu juist gecombineerd taal- en vakonderwijs. Het is heel goed mogelijk om het taalonderwijs en de taalvaardigheid te integreren met wat je voor je vak aan moet leren. Of dat nu op de werkvloer is tijdens een practicum of tijdens een, de theorie voor het rijexamen voor chauffeurs. Op allerlei momenten kun je dat natuurlijk combineren. Dat is helemaal geen nieuw idee, dat gebeurt in volwassenenonderwijs onderwijs voortdurend. Dus een van mijn suggesties in de richting van het MBO is het onderste uit die kant te halen. Ja. En verder met de tijd te woekeren naar beste vermogen. Naar nou mijn idee moeten we geen valse tegenstelling gaan scheppen tussen taal en schrijfvaardigheid aan de ene kant. En aan de andere kant en rekenvaardigheid aan de ene kant. En aan de andere kant wat het vak zelf verlangt. Nou dat doen zij, zij wel meneer Rennerkan. Dat zegt u? Dat doen zij wel. Nou, um, die tegenstelling zou ik dan eigenlijk uh, maximaal willen elimineren. Het is ja. allebei nodig. We kunnen ja. ook van mensen niet verwachten dat ze redelijk functioneren ja. in een vakmatige omgeving. Als ze niet behoorlijk kunnen lezen en schrijven, zo ja. simpel is het ook wel. Maar goed, dat NBO dat staat niet alleen, want ook de onderwijsraad deelt de kritiek. Dat spijt me dan, want opnieuw, de onderwijsraad zou denk ik als eerste moeten inzien hoe essentieel die lees, schrijf- en rekenvaardigheden zijn, die onvoldoende zijn. Ja. En de aanvulling daarvan is denk ik een belangrijke prioriteit voor alle schakels in de onderwijsketen, waar het mbo wel degelijk bij hoort. Ja, u zegt dus eigenlijk, het moet allebei. Is het dan gezeur wat de mbo zegt? Nee, dat zou ik, zou ik het helemaal niet willen noemen. Het is gewoon een hele lastige en een hele belangrijke opgave. Het mbo verdient ons aller steun en sympathie daarbij, maar het begint toch met het gezamenlijk erkennen en onderkennen van het belang van die opgave. Laaggeletterdheid moet ja. gewoon Nederland uit. Het is helemaal niet nodig. Dat is ja. ook de essentiële inzicht hier. 20% van de mbo leerlingen is op dit moment laaggeletterd. Ja. Ik vind dat een enorm aantal alle gegevens die we hebben, alle onderzoek gedaan, onderschrijft ja. dat uiteindelijk maar een heel klein percentage volwassenen gedoemd is niet goed te kunnen lezen en schrijven. Ja. 2 à 3% Nou, dat verschil is te groot en is dus echt niet acceptabel. Nee. Je zou ook kunnen zeggen, als het niveau onder de maat is... dan gaan ze maar wat langer naar school per dag. Nou, dat is misschien ook geen ontdekbare route. Ik, bedoel, ik, ik zou zeggen, alles wat we eraan kunnen doen... het is uiteindelijk ook in het belang van die leerlingen zelf. Ja. Ze moeten de wereld in willen met deze vaardigheid in hun vingers. En zolang dat niet het geval is, doen ze zichzelf tekort... en ons allemaal tekort. Ja, want, want als het MBO zegt, en trouwens ook de Onderwijsraad... ja, het is of stage lopen of het uh, taal en rekenen... dan denk je, ja, dan ga je maar wat langer op school. Nou, ik, ik ben de laatste om die conclusie te willen aanvechten. Ik zou eigenlijk hopen dat het binnen redelijke uren mogelijk is om allebei te doen en allebei goed te doen. Ja. Uh, en dat lijkt me de opgave voor uh, elk onderdeel van onze on onderwijszijl. Uh, en als dat en niet lukt, dan, dan maar langer naar school? En als het, als het allemaal niet anders kan, dan maar wat langer naar school. Het is belangrijk genoeg voor hen en voor ons. Ja. Vindt u overigens dat zij uh, goed in de gaten hebben hoe belangrijk het is? Want als je, u bent een man van de wereld, u reist de halve wereld over ook. Dus u komt ook in landen waar uh, over het algemeen leerlingen en studenten... veel en veel meer uren doorbrengen op school of op de universiteit uh, dan in Nederland. Als dat soort reacties dan komt, hoe kwalificeert u ze dan? het jammer dat er hier een misverstand over kan ontstaan. En ik kan me ook niet voorstellen en geloof ook niet dat het zo is dat de MBO raad of dat het MBO zelf niet ziet hoe essentieel die vaardigheid is. Op allerlei momenten hebben ze daar ook blijk van gegeven. Het is nu echt een kwestie van het goed organiseren. Nou, dat is niet simpel. Dat is een hele opgave. De minister wil daarbij helpen. Het gaat mij er vooral om dat we de prioriteit van de strijd tegen de lage lettertijd met elkaar delen en onderkennen. Per volgend schooljaar? Zo gauw mogelijk. Per volgend schooljaar? Als het eenmaal is, kan wel. Waarom zou dat niet kunnen? Maar waarom ik, zou het niet kunnen? Ik zou het niet weten en ik hoop dat het gaat lukken. Dus per volgend schooljaar. Heel graag. Alexander Renou kan, ik dank u wel. Ranking de nieuws. De vraag van vandaag. Elke dag stellen wij u een vraag bij een nieuwsgebeurtenis die u het bijzonder interesseert. We krijgen binnenkort weer last van de wespen. Door de gunstige weersomstandigheden zijn de wespenkoninginnen eerder uit hun winterslaap gekomen en zijn nu al bezig om nesten te bouwen. Hoe zit dat eigenlijk met de muggen? Muggen-expert Bart Knols heeft het antwoord. Kijk, die muggen die zijn afhankelijk van water. En, en hebben dus al nou ja, enkele weken gehad waarin het uh, in delen van Nederland nauwelijks geregend heeft. En dat betekent dat er heel weinig broedplaatsen zijn. Dus de, de muggen hebben het wat dat betreft moeilijk om plekjes te vinden waar ze hun eieren kunnen afzetten en dus kunnen voortplanten. Kijk, wespen hebben het op dit moment uh, gewoon echt ideaal. Hè? Het, is, het is lekker warm weer, er is uh, geen nachtvorst. Dus die, die, uh, die nesten die zijn zich perfect aan het ontwikkelen. Het is inderdaad mogelijk dat we daardoor uh, veel meer wespen kunnen verwachten deze, dit voorjaar en de zomer. Dus nou ja, waar, waar het ene uh, erg ongunstig is, in, in dit geval uh, voor de wespen... Is het aan de kant van de muggen best wel gunstig, dit weer? Aldus Bart Knols, muggen-expert. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? mailt u ons dan vooral naar Goedeborgen voor uw minuut. Ranking the nieuws. Gaan we nu terug naar Leiden. En daar is Thijs Voelens. Voor het academiegebouw in het centrum van Leiden. En straks wordt hier het eerste Sinologie Recruitment Event gehouden. Een hele mondvol. Maar het komt er eigenlijk op neer dat bedrijven die in China werkzaam zijn. hier uh, ja, kennis kunnen maken met studenten die. Uh, eigenlijk wel naar China willen en daar in de toekomst aan de gang willen. En een van uw studenten is Janko Nagelhout. Uh, jij studeert Sinologie of Chinese Taal en Letterkunde. Uh, wat heb jij met China? Uh, ik heb uh, heel veel met China. Ik ben er al, uh, kom er al zes jaar uh, heel graag en heel veel. En uh, ja, tot nu toe eigenlijk alleen nog maar voor uh, vakantie. En... Je wilde dus ook echt een toekomst opbouwen? Ja, zeker. Ja, het, is een, uh, het is een superleuk land waar uh, van alles gebeurt. En daar wil ik zeker uh, ja, de boot niet missen. Ja, in, in welke hoek wil je terechtkomen? Uh, ja, dat is me nog niet duidelijk. Ik ben nu nog bezig met het afronden van mijn studie. En uh, um, ja, daar wil ik me eigenlijk uh, komende dagen op gaan oriënteren. En ook in de maanden daarna van waar wil ik eigenlijk terechtkomen. En dat uh, dat, uh, dat is eigenlijk, staat eigenlijk nog helemaal open. Ja, je, bent... je komt er al zes jaar. Merk je ook dat China een land is... Als je daar gewoon komt, dat, dat, dat er kansen liggen. Ja, zeker. Dat is, uh, dat is zeker te merken. Uh, so, ik ben er, kom er al zes jaar eigenlijk alleen maar voor, uh, voor vakantie. Maar zelfs dan merk je gewoon, als je ook met andere buitenlanders praat... Uh, die je daar tegenkomt, dat, dat eigenlijk altijd alles groeit... en dat alles in beweging is. En, uh, en ja, dat is, dat is heel erg uh, eigenlijk uh, hoopgeven natuurlijk. Want als je dan zoiets hebt van, nou, dat is mijn toekomst... dan, uh, dan is dat toch wel, uh, wel leuk om te heb je, heb je enig idee hoe je het zou moeten aanpakken om daar aan de bak te kunnen? Zo, so, um, nou, dat is dat. Ja, ik, ik heb het idee dat het daar ook wel zeker wel draait om uh, wie ken je. En uh, uh, dat, dat is dus wel belangrijk. En uh, nou, ik ken inmiddels wel wat buitenlanders die daar zo zitten. Dat zou een mogelijkheid zijn. En ik hoop eigenlijk komende dagen hier ook op de uh, career days van uh, onze studievereniging... Uh, mensen tegen te komen die mij misschien eventueel verder konden helpen. Ja, Jan Konage, de coming man straks in China. Maar hier ook de oude rot. En dat is John de Weert, al 14 jaar werkzaam in China met uh, zijn bedrijf PMC Connect. U doet dan business development... Wat, wat, wat raadt u uh, Janker nu aan als hij voor het eerst naar China gaat om daar ja, te gaan werken? Uh, nou, vooral uh, proberen inderdaad contact te komen met uh, Nederlandse bedrijven uh, die daar bezig zijn. Maar vooral ook uh, proberen met Chinese contacten, uh, bedrijven contact te maken. Uh, alvorens hij eigenlijk uh, naar China toe gaat. Ja, dat dus zijn nou echt de gouden tips, want ja, je, je komt er in een vreemd land, waar moet je echt op letten? Uh, zorgen dat je een goed netwerk uh, gaat opbouwen. En uh, dus via de relaties die je al hebt in Nederland, maar ook uh, in China, dus opnieuw opbouwen. Ja. Dat geldt in, uh, in andere landen ook. Als je in Duitsland wil gaan werken, zul je ook daar je goede netwerk moeten opbouwen. Ja. Vindt u dat Nederland zich uh, genoeg richt op de kansen die in China liggen? Uh, Nederland doet veel, maar ik denk dat ze veel meer nog zouden kunnen doen. Uh, je ziet nu vaak dat uh, gemeentes en provincies allemaal individueel naar China gaan. Uh, het zou wellicht verstandiger zijn om zeg maar, veel helderder te maken... waar Nederland als totaal heel goed in is, waar we echt een toegevoegde waarde hebben. Zodat we dat uh, als één stem zeg maar, in China kunnen verkopen. Ja, waar liep u zelf nou tegenaan toen u uh, 14 jaar geleden begon? Uh, ja, vooral uh, uh, de taal natuurlijk is iets waar je tegenaan loopt, de cultuur. Maar dat is in een kwestie van, uh, uh, als je daar vaak bent, leer je dat uiteindelijk in de praktijk vanzelf, hoe je daar uh, goed mee om kan gaan. Voornamelijk, uh, het grootste is dat je, het belangrijkste is dat je uh, de cultuur begrijpt. Dat je een, een, begrijp, een begrip hebt van wat die mensen willen, waar ze naartoe willen uh, uh, en hoe hun, hun eigen toekomst zien. Nou, straks dus het Sinologie Recruitment Event in Leiden. Uh, dank u wel en u ook bedankt. En wat is dan ook wel in Chinees? Xiexie. Uh, Xiexie. Xiexie. Xiexie <laughs> xie. voor Thijs Boonens. Straks Greenpeace is onderweg naar Fukushima om daar de straling te meten. Eerst nu het goede nieuws. Positive News Network. wat je bedenkt, dat vind ik beter dan over seks praten. Wat denk jij? Ik vind uh, Kate vind ik echt een prachtige vrouw. Ik hoop dat zij heel klassiek uh, gaat, dat ze er heel mooi uitziet. Misschien laat je wel inspireren door Kate haar jurk. Nou, wie weet, ik wil zeker ook in het wit. Maag wil ik wit. Nou kan ik niet zeggen dat ik nog maag ben helaas, maar wie uh, weet jurk die moet er komen? <laughs> Stijlvol, kan ik alleen maar zeggen. Dat hoort toch bij het koningshuis, denk ik. Ja, maar bruidse japonnen zijn eigenlijk toch altijd wel stijlvol? Ja, je nee, ja, kan ook sexy zijn natuurlijk. Hè? Je kan heel romantisch zijn. Ik, uh, ja, hoe zal ik haar aankleden? Ja, ik denk toch een beetje, ik wil niet zeggen stijf, want ze is ook natuurlijk nog jong. Uh, ja, een mooie, chique, elegante, stijlvolle japon. En, ja, en William? Die is uh, goed opgedroogd. <laughs> ja. Oké, okay, maar die gaat gewoon klassiek in een rok. Als hij zijn vader achterna gaat, zou hij dat zeker aandoen. Of zo'n mooi kostuum dat Frins helemaal alexander natuurlijk aan had. Hè? Kijk, ik zou zelf natuurlijk iets, iets mooiers maken... dan waar zij waarschijnlijk mee op de proppenkroft. Okay. Ik krijg juist heel veel klanten die, als, die een veldboeket willen. Maar Kate is natuurlijk wel een boerenmeisje eigenlijk, hè? Dus ja. in die zin zou het wel mooi zijn, een veldboeket. Ja, nou ja, ik, ik vind dat misschien dan wel. Ik vind het wel een mooie veld, uh... Ik persoonlijk zou haar in een prachtige, mooie slanke japon uh, neerzetten. In een strappelen Met een sluier, met, uh, met een mooi kroontje in het haar. Wat natuurlijk in Engeland wel erg, uh, erg uh, modern op dit moment is. En is de jurk uh, crème of is Of uh... Nee, die zal crème zijn. Kijk, als dat het geval is, dan zal de sluier daar ook op aangepast uh, worden. En wat gaat William aantrekken? Ja, ik vermoed dat hij toch in, in een legerkostuum... kostuum uh, in het officiële leger. Hij uh, wordt uh, wel kaal, hè? Echt, echt, echt een volwassen kerel geworden. He? Maar vroeger was hij wel een knap kind. Leek je op zijn moeder. Maar het is een beetje een saaie jongen geworden, vind ik. Uh, dat, dat klopt helemaal, wat hij zegt. Goedemiddag, Hema doet het een klantenservice. Ik geef met Jeroen. Is het eigenlijk mogelijk om bij de Hema bruidsstaart te bestellen? Uh, dat is een hele goede vraag. Uh... Nee. Ben je zelf getrouwd? Ja. En wat had je zelf voor boeket? Een uh, oranje met... Uh... Ook heel stijlvol, ook weinig bloemen en uh, veel mooie, mooie bladgroen materialen. Maar je was niet in het wit dan? Nee, ik was ook in het oranje. Ik had een ruitenjurk. Was je van de Bachman? <laughs> nee, nee, hè? nee. Echt niet. Ik ben al in Engeland, hoor. Ik heb al een mooie, mooi plekje. Ik ben aan het spotten. Jij zoekt uit wat voor jurkete gaat dragen. Ik, ik loop al die, uh, die klerenmakers die loop ik af. En Volgens mij heb ik hem gevonden, hoor. Vertel. Het... Het wordt een witte jurk. Hij is wit. En hij is lang. Nou? Nou, dat had ik niet verwacht, Jaap. Je hebt echt iets ontdekt. Dat vind ik wel. Het is aan mij nog wel een detector verloren gegaan. De bloemen, hoe zien de bloemen eruit? Mooi, heel mooi. Van plastic. Heel leuk op. Ook satijnenbloemen zitten ertussen. Ik wist niet dat ze die zo mooi konden maken. Zo een kinderarbeid zijn uit India. Erg leuk. En het bederft niet brenger van het goede nieuws was Erik Bakker. je n'en veux pas, donnez-moi une Limousine, j'en ferai quoi? Du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, c'était pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? C'est trop pour moi moi je mange avec les mains et je suis comme ça je parle fort et je suis franche excusez-moi La main sur le cœur Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés Weer zes met de 7. Het is 9 minuten voor 10, dames en heren. Greenpeace is onderweg naar het gebied rond Fukushima in Japan. De milieuorganisatie leidt de komende weken een onderzoek naar radioactieve besmetting van het water en van het zeeleven daar. Stralingsdeskundige Ike Teuling is aan boord van de Rainbow Warrior van Greenpeace. Dus bij contact met het schip. Goedemorgen. Goedemorgen, waar bevinden jullie je op dit moment? Wij varen op dit moment voor de kust van, van, van Japan en uh, over ongeveer 24 uur zijn wij uh, voor de baai van Tokio. En vanaf daar is het uh, nog ongeveer een dag varen naar de Fukushima-regio. Dus over een dag of twee zijn wij in het gebied en kunnen wij als het goed is met onze metingen starten. Ja, er is nu nog geen straling te meten. Uh, er is op dit moment geen straling te meten, maar we zitten ook nog behoorlijk ver van de centrale vandaan. Dus dat, uh, dat zou ook wel verontrustend zijn als we hier straling zouden meten. Ja, nou ja, dat het pal naast de deur stralingsgevoelig is, kan ik me iets bij voorstellen. Maar het is toch ook de bedoeling om uit te zoeken hoe ver die straling zich uitstrekt de zee in? Ja, zeker. En uh, wat wij gaan doen is, wij gaan uh, in de regio rondom de centrale gaan wij... Onder andere uh, watersamples nemen en daar de radioactiviteit van meten. Maar we concentreren ons vooral op het zeeleven. En we gaan kijken hoeveel radioactiviteit zich nou in vissen heeft opgehoopt, in zeewier, in schelpdieren. En dat is uh, nou ja, heel belangrijk onderzoek, ook voor de Japanners. Omdat uh, nou ja, alles wat uit de zee komt, uh, veel wordt gegeten door Japanners. En ja. Zeewier is een, is een belangrijk onderdeel van het voedsel. En als dat radioactief is, dan kan dat heel gevaarlijk zijn. Wat verwachten jullie daaraan te treffen eigenlijk? Uh, nou, wat betreft de, water uh, de vervuiling van het water zijn er wat uh, metingen van de autoriteiten die wisselen nogal per dag. En dat is erg afhankelijk van hoeveel radioactiviteit er nu in dat water strandt. Wat wel bekend is, is dat uh, de hoeveelheid radioactiviteit die tot nu toe in het water is geloosd... dat dat uh, 20.000 keer meer is dan wat die centrale uh, normaal gesproken zou mogen lozen. Dus het gaat om hele grote hoeveelheden radioactiviteit. Ja. En dat hoopt zich op in vissen die door dat water zwemmen, Maar vooral scheldwieren en zeewier is daar heel gevoelig voor. En die nemen heel veel radioactief materiaal op. Het is niet zo dat die radioactiviteit in de loop der tijd, uh, zal ik maar zeggen... door de stroming verder op de oceaan wordt uh, meegevoerd. En daardoor, als het ware, wordt verdund en dus verdwijnt. Ja, dat is zeker, dat dat gebeurt. Uh, maar het probleem is vooral dat er, dat, nou ja, er zijn allerlei vissen die zwemmen daar rond. En die zwemmen nu door hele hoge niveaus uh, van radioactiviteit heen. Die nemen dat op, uh, dat slaan ze op in hun spieren. Uh, dan komt er een volgende vis, die eet die vis op, die krijgt dat in zijn ingewanden. En op die manier uh, accumuleert eigenlijk, die radioactieve stoffen accumuleren zich in het zeeleven. Ja. En er uh, zijn een aantal radioactieve stoffen die redelijk snel vervallen binnen een aantal dagen. Maar het grootste probleem waar tot nu toe ook veel al metingen naar zijn verricht, is cesium. En dat, is, uh, dat verdwijnt pas na 300 jaar. Dus als, als vissen radioactief besmet zijn met cesium... dan zou dat kunnen dat ze dat 300 jaar lang blijven. Ja, de gemiddelde vis maakt dat niet mee, geloof ik, toch? Nee, de gemiddelde vis maakt, maakt dat niet mee. Maar uh, je, je zal zien dat nou ja, die vis wordt weer opgegeten door een ja. volgende vis, door een volgende vis. Dus die en hele die keten gaat straks licht geven? Nou, licht geven niet. Uh, straling uh, zie je niet, hoor je niet en ruik je niet, maar kan je wel detecteren met allerlei apparaten. Ja. Dat zijn ook de apparaten die wij hier aan boord hebben, om dat uh, straks te kunnen analyseren. Ja. Goed, worden jullie eigenlijk met open armen ontvangen door de Japanse autoriteiten? Uh, wij wachten nog op toestemming om uh, het gebied in te mogen, of uh, de, de 12-mijlzone rondom Japan in te mogen, dus de territoriale wateren. Ja. En uh, we hebben goede hoop dat we die toestemming gaan krijgen, die hebben we op dit moment nog niet. Waarom nog niet eigenlijk? Uh, ja, dat zou je aan de Japanse autoriteiten moeten vragen. Dat hebben zij uh, nog niet aan jullie gemeld, het... waarom nog niet? Ze zijn ermee bezig, ze zijn in overleg, ze zijn erover aan het, uh, uh, aan het vergaderen waarschijnlijk. En wij hopen snel daar, uh, daar uitsluitsel over te krijgen. Ja. En als ze ons die toestemming niet geven, ja, dan hebben ze misschien iets te verbergen. Dus ik denk dat het ook in het belang is van de Japanse overheid dat ze ons die toestemming geven, zodat wij onafhankelijk uh, onderzoek kunnen doen naar de vervuiling van het zeewater. En als jullie de toestemming zeeleven. niet krijgen, gaan, dringen jullie dan de territoriale wateren binnen? Uh, dat gaan we waarschijnlijk niet doen. Uh, we, hebben, we kunnen ook het een en ander vanaf land doen. Maar dat betekent wel dat we ernstig beperkt zijn in ons onderzoek. We hebben eerder al onderzoek gedaan uh, aan, op land met twee teams in het veld. En die hebben daar onder andere radioactiviteit in uh, groente en in de bodem aangetoond. En ook uh, hoge stralingsniveaus in, in dorpjes waar gewoon nog mensen woonden. Ja. Dat heeft er gelukkig toe geleid totdat, dat een aantal van die plekken nu geëvacueerd zijn. Ja. Uh, en dat, nou ja, dat hopen wij met uh, dit onderzoek naar de besmetting van het, het, het zeewater... hopen wij ook dat de Japanse autoriteiten daar op een dergelijke manier uh, op reageren. Dus dat ze onze signalen serieus nemen en ja. uh, maatregelen nemen als dat nodig is. Nou ja, kijk, normaal gesproken staan de Japanners niet echt te juichen. Gaat niet echt de vlag uit als jullie in aantocht zijn hè, met de walvisvaart bijvoorbeeld in uh, gedachten. Uh, nee, als het om de walvisvaart gaat, dan hebben wij een uh, soms een wat moeizame verhouding met de Japanse overheid. We merken wel nu dat, uh, kijk, wat wij doen of wat wij al gedaan hebben met onze teams van stralingsexperts uh, in het, op, op het land. We merken dat het door de Japanners zelf heel erg op prijs wordt gesteld. Omdat namelijk zowel TEPCO als de overheid. Slecht zijn in informatievoorziening, ja. uh, amper advies geven aan burgers. Ja. En omdat wij door de Japanse bevolking zo gesteund worden, kan de Japanse overheid op dit moment eigenlijk niet veel anders doen dan ons onderzoek toelaten. Nou, het is vandaag precies 25 jaar geleden dat de ramp met de uh, kerncentrale in Tsjernobyl plaatsvond. Uh, dat is nog steeds een gevaarlijk en onbegaanbaar gebied rondom die uh, centrale, die toen een totale meltdown meemaakte. Ligt het ook niet in de lijn der verwachting dat, uh, dat die Japanners gewoon heel lang niet kunnen vissen daar? Dat zou een van de conclusies kunnen zijn. Uh, wij hopen natuurlijk heel erg van niet, maar dat is precies wat we willen gaan onderzoeken. We willen kijken uh, de vissen die nu radioactief zijn, op wat voor manier de radioactiviteit is opgenomen. Maar, en ook hoe lang dat in die vissen uh, blijft zitten. Maar wat zeker nodig zal zijn, is jarenlang een monitoringsysteem waarbij radioactiviteit in, in alle soorten zeeleven wordt getest en wordt gecheckt, ja. uh, net zoals er nu op land gebeurt. Goed, over twee dagen zijn jullie ter plekke. Uh, laten we weer contact houden als jullie aan het meten zijn... en kijken wat jullie daar aantreffen. Oké, okay, prima. Behouden vaart tot die tijd. Ike Teuling aan boord van de Rainbow Warrior van Greenpeace. En zij is stralingsdeskundige. straks, namens en heren. Joël Voordewind, die is kamerlid van de ChristenUnie. Die wil niet in een achterkamertje met Hans Hille, de minister van Defensie. Uh, en het gaat om het debat rondom Kunduz. Moet in volle openbaarheid worden gevoerd. GroenLinks is op dit moment in fractievergadering bijeen. Verwachting is overigens dat het allemaal wel goed zal komen. Maar dat horen we pas vanavond in dat debat. Joël Voordewind is straks de gast. En de moord op 15 Shell-arbeiders op Curaçao. Bijna 70 jaar geleden wordt herdacht. Allemaal in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Na de reclame en het nieuws met Dorald Negens. Blijf bij ons hier op Radio 1. Tot zo. De Royal Wedding. Vrijdag is het zover. Het huwelijk van prins William en Kate Middleton. De NOS is erbij. Het verslaggevers in Londen. Het ja-woord, de kus en het feest. Vrijdagochtend vanaf half twaalf. De Royal Wedding. Op Radio 1.